Twee broers op een eiland. Een hoorspraak geschreven door Peter van Gestel. Hij zou ons toch komen afhalen? Hij is niet naar dit eiland vertrokken om zich opeens aan zijn afspraken te gaan houden, dacht je? Die zon, een gevoel. Een druk op mijn magie. Ik voel me een beetje beroerd. Nu al? Hij had expres een horloge gekocht. Je weet wel zo'n ding dat zichzelf opwint. Kon hij zich nooit meer in de tijd vergissen? Nou. Lieve, help. Ja. Wat ben jij ontzettend bleek?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 Hoe lang blijven we hier nog in de zon staan? Tot we geroosterd zijn. We moeten hier wachten, anders kan hij ons niet vinden. Ik ga daar zitten. Hm? In die kroeg? Maak je niet druk. Ik zal ze in gebarentaal uitleggen dat ik sinaasappelsap wil hebben. Mm -hmm.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 Kijk nou toch eens, hij neemt een besluit, dat is me even wat. Stap, stap, stap, dan komt hij aangelopen. Is er dan helemaal niemand die naar me luisteren wil? Hier moet het zijn. Nergens een matje met welkom, dacht ik wel. Nergens ook een bel. Zit is niet zo hard, dan schrikt hij misschien. <tie> hij mocht willen dat hij kon schrikken. Oneil! Wat kijk je me nou aan, Dirk? Ik heb nog geen druppel gedronken. Een bommelui boven zijn slaap de kop, mooie stad. Het is ook van jouw idee hoor, om hem hier op te zoeken. Hij is al lang vergeten dat hij nog een jongere broer heeft. Kan hij even wachten met glimlachen?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 Dag Simon, hoe gaat het? Word wakker, het zonnetje is al op te doen. Zullen we binnenkomen? Of heb je niet helemaal echt op ons gerekend? Is er nog een rommel binnen? Ben je niet alleen? Jij bent hier geschoren, viezerik. Dacht je misschien 15 juli? 15 juli? Dacht je dat? Oh, ik heb het bijna. Ik kan het zo krijgen. Wat heb je in vredesnaam bij je? Die honderd gulden waar hij om gevraagd had. Huh? In, in pesetas, weet je wel? In, je kan ze zo meteen krijgen, Simon. In pesetas. Daar leef jij nog, Simon? Weet je wat ik vaak denk, zeg? Dat jij dood bent. Zelfs als nou ik je zo levend hier voor me zie staan, denk ik dat je dood bent. Hartstikke dood. Niet zo malpauwe. Natuurlijk is hij niet dood. Hij is even de waar gewoon, omdat we zo opeens boom voor hem staan. He? Niet waar, Simon? Dan was je nooit gek op, op die onverwachte dingen. <grijp firefight> Daar bleef je alles zo lang in bed liggen. Dan konden er eenvoudig in onverwachte dingen gebeuren. Nou, wie kijkt er nou eigenlijk naar jou of naar mij? Naar mij, geloof ik. Is het je broer wel? Wie zou het anders moeten zijn. Hij is niet eens bruin. Wat zou hij de hele dag doen? Vraag het hem. Hé, zeg eens, Simon. Zijn wij geest of ben jij erin? <sklaar> <ngelg> nou, zie je wel, ei is het. <grijp>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 Hele reis was het. Wat doet hij nou? Hij gaat zwemmen, daar had hij zeker zin in. Dat <laughs> is allemaal mogelijk op zo'n eiland. Eerlijk ongecompliceerd. Heerlijk kun je hier leven. Wat doe je nou? Ik trek mijn kleren uit. G ga je ook zwemmen? Niks kan ik voor je verborgen houden. Hakt. Zou je wel willen, hè? Hier, pak aan. Als je ondergoed nat wordt, schijnt het door. Sibon! Ik had gedacht dat we met z'n drieën gezellig zouden ontbijten!